Dan het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Komende ochtend bewolkt, wel droog, maar in de middag neemt de buienkans toe, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wijn.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 Insomnia. Ik dacht, dat is wel toepasselijk voor zo'n laat tijdstip in de nacht. Um, ja, dit komende uur zou ik het eigenlijk met u willen hebben over uh, poëzie. En dan uh, met name poëzie die te maken heeft met de dood. Maar het hoeft niet per se heel tragisch te zijn wordt vaak op een uitvaart uh, gedichten voorgedragen. Uh, en die kunnen ook uh, slaan op het leven dat iemand uh, heeft geleefd. Er zijn ons vandaag een aantal uh, mensen ontvallen. Johnny Krijkamp, uiteraard, dat weet u. Maar ook Milo Anstad, journalist, documentairemaker. Architect Wieke Reuling is ook overleden. Misschien weet u wel een mooi gedicht voor een van hen... of een ander gedicht dat u bijvoorbeeld gehoord hebt bij een begrafenis... of een gedicht dat u, waarvan u vindt dat het heel past bij het leven van iemand. Er zijn natuurlijk heel veel van dat soort gedichten gemaakt. Ik heb er hier een aantal liggen. In Memoriam Jan Wolkers van Ingmar Heijts... een mooi gedicht van Ramzi Nasser voor Harry Mullis. Nou ja, fijn. in die literatuur is dat wel te vinden. Maar ik uh, zou eigenlijk liever van u willen horen. Dus u kunt mij daarover uh, bellen, 0800-1121. Twitter kan ook, twitter. @cazaluna of cazaluna apenstaartje ncvnl Ik heb al een paar belles, maar ik ga eerst even praten met Marjan Janssen. U hoorde in het eerste uur dat gesprek dat hij al Span met haar had... Uh, vorig jaar, december, over die dichteres Isabella Gardner. Want... Uh, de biografie, Not at All What One is Used to, The Life and Times of Isabella Gardner, uh, die is toen uh, verschenen en ook in Nederland gepubliceerd. Ik heb haar nu aan de lijn. Goeiedag, Marjan. Dag, Mieke. Dag. Ik heb net even geluisterd. Een, een leuk gesprek was het, heel levendig. Uh, hoe is het gegaan met die biografie in, uh, in, in, in Nederland? Dat was natuurlijk toch een boek in het Engels. Ja, nou, in Nederland is het, uh, is het vrij aardig uh, gegaan. Ook uh, leuk gerecenseerd, bijvoorbeeld in uh, Vrij Nederland en net ook in uh, Navia. Uh -huh. Of het uh, zo ontzettend veel verkocht is, dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet in uh -huh. Nederland. Dat heb ik ook niet bijgehouden. In, in Amerika doet het het wel leuk, want het boek is al in een tweede druk. En het is ook een e book en een Kindle en weet ik, wat, weet ik veel wat allemaal. Dus de uitgever is wel tevreden. Ik weet niet hoor, maar de uitgever wel. <laughs> nou ja, uh, in, vonden ze het in Amerika niet raar dat een Nederlandse vrouw uh, de biografie van Isabella Gardner schreef? Ja, dat vonden ze wel, maar dat weten ze eigenlijk uh, meestal niet. Want ik kreeg, uh, je krijgt dan ook af en toe uh, fanmail, dus dat is ook heel nee. erg leuk. Nee. En dan over het algemeen, uh, van de week had ik er dus één. En die schreef van, ja, maar jij bent toch Amerikaans. waarop ik vrolijk teruggeef. Uh, nee, ik hou niet zo van klompen, maar ik ben toch wel Nederlandse. En, uh, en, maar dat, dat zien ze niet aan mijn taal, want het, uh, de Amerikaanse lezer vindt het erg... Uh, ja, Amerikaans geschreven, maar op een goede manier dus. En ja. dat, uh, dat vind ik wel verheugend. En Marianne Janssen, dat kan ook een Amerikaanse zijn uiteindelijk? Ja, daarom. Dus dat, uh, dat kan makkelijk. Dus zo stel ik me meestal ook maar voor in, uh, in Amerika. Ja. Merk je wel dat je Isabella Gardner hiermee weer enigszins onder de aandacht hebt gebracht? Ja, ja want, want in Amerika wordt het uh, eigenlijk uh, vrij veel uh, gerecenseerd. En ook uh, goed gerecenseerd. En wat ik bijvoorbeeld een leuke vond was... Best ever book about Bostonians. ...behaving badly, dus dat vond ik wel een hele ja. grappige. Uh, maar wat, wat, wat mij goed doet voor Isabella, voor Gardner... ...is dat uh, de meeste mensen via mijn boek weer teruggaan naar, naar de poëzie. En dat ze zeggen van dat ze doorhebben dat het een verwaarloosde dichter uh, is gedeeltelijk. Dus uh, uh, ja, en ik heb ook, ook net een, een kleine boektour in de Verenigde Staten achter de rug. Uh, twee lezingen in Boston, één in, uh, in St. Louis, Missouri... En ik ben ook nog opgetreden in een documentaire die gemaakt wordt over Gartners zoon. En zo loopt dat allemaal um, toch best wel een beetje door. Dus dat is niet onaardig. En komen er dan ook uh, mensen naar je toe na afloop van zo'n lezing? Ja, ja, ja, dus ik vond vooral eentje in Boston in een boekwinkel erg leuk. Er waren tot mijn verbazing iets van 50, 60 mensen en die... Uh, ik, ik, ik hield mijn verhaaltje zo'n half uur, toen heb ik nog een uur lang met die mensen gepraat. Ja, eigenlijk is er uh, niets leuker, moet ik zeggen, dan, dan zoiets te doen. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, vandaag, uh, ik zei het net al, werd bekend dat uh, Johnny Kraaikamp uh, senior is overleden. Ja. En Mila Anstad ook, een architect ja. Wieke Reuling. We uh, willen het zometeen de rest van het uur hebben over uh, uh, ja, begrafenisgedichten. Uh -huh. Klinkt dat een beetje zonde? Hoe, hoe was die begrafenis van Isabella Gardner eigenlijk? Ja, dat, dat was eigenlijk een, een begrafenis waar twee werelden uh, niet bij elkaar kwamen. Want uh, de begrafenis was georganiseerd door haar uh, keurige uh, republikeinse uh, uh, familie, conservatief, uh, Allemaal heel netjes, geen gedichten. Dat was de ene kant. En de andere kant had je dan Isabella, de uh, ar artistieke vriendjes en, uh, en dronkaards... En bijvoorbeeld haar, uh, haar toenmalige minnaar in uh, Berryman... Uh, die kon eigenlijk niet eens naar de begrafenis komen... of dat mocht niet, want hij was te dronken om, om er naartoe te gaan. En haar vrienden vonden ook eigenlijk allemaal, dat hebben ze mij verteld, dat het een, een hele koude begrafenis was. En de enige die huilde, dat was uh, de derde vrouw van Isabella, de tweede man. Maar dus niemand, niemand van de familieleden. En dat, dat konden ze allemaal uh, absoluut niet begrijpen ja. en die, die artistieke vrienden voelden zich ook een beetje alsof ze door de Gardner-familie werden gezien als, ja, ja proletariërs en hangers-on uh, en, hangers on en uh, ja, dus die werden absoluut niet serieus uh, genomen en waren allemaal ook binnen tien um, minuten nadat Isabella begraven was, hadden ze het pand alweer verlaten. En waar ligt ze? Uh, ze ligt ergens in, uh, in St. Marks uh, ten noorden van, uh, van Boston. Ja. Onder een steen waar alleen maar op staat: Isabella Gardner, poet. Dus ik vind wel dat haar familie dat heel mooi heeft gedaan. Want ja. ze hebben wel gezien wat uiteindelijk het belangrijkste was in haar leven. Heb je er nog een roos uh, gebracht? Nee, ik ben, ik ben er wel heen geweest. Ik heb erbij stilgestaan, maar ik heb niet eens een foto genomen... want dat, dat kon ik eigenlijk niet over mijn hart krijgen. Ja. Ja. Je zei het net al, er is geen poëzie voorgedragen op haar begrafenis, nee. Want dat had ik willen vragen. Nee, nee. Nou. Er, er zijn wel nog twee uh, daarna door haar dichtervrienden uh, zeg maar bijeenkomsten gehouden... Om haar te eren, waar wel gedichten werden voorgedragen. waar ook gedichten voor haar geschreven zijn. Hmm. Um, bijvoorbeeld door, door John Berryman. toch ook een belangrijke dichter uit de, uit de 50er, 60 jaren. Maar die was eigenlijk te geroerd en tegelijkertijd te dronken. ook weer om dat gedicht goed, goed voor te lezen. Is het een maar een gedicht? Nee, ik vind het een, nee. een beetje te. Ja, prosy zou ik zeggen, te, te verhalen. Te, mm. te, te, de emoties uh, liepen te veel met hem weg om, om, het een, om het een goed gedicht te maken. Ja, nee, ja. anders had ik je willen vragen om het eventjes voor te dragen. Om, uh... maar nee, goed. maar wel, ik, ik, vind, ik heb wel een hele leuke van ja. Isabella uh, nou, zelf. Oké, okay. tot slot, voordat ja. we met de bellers beginnen. Met ja. Een hele, hele korte. Ja. Uh, dat is een, uh, een epitaaf die ze zelf heeft geschreven. Gone not to God, but to her rest is one who never did her best. Dus die vond ik wel uh, ja. een tikje ironie van haar. Dat zat wel leuk ja. in ja. Oké, okay, dankjewel dat je nog even op wilde blijven voor ons. Graag gedaan, Michael. Ja, ah. dag. Maar Jan, zoals dus dit, uh, hoorde haar de biograaf van dichteres Isabella Gardner. En uh, haar boek heet Not at all what one is used to. Um, ja, Karel van Leeuwen. Ja, hallo. Goeienacht. Ik heb een gedicht, ja. Uh, van, van ja, ik heb eigenlijk een heel te, te lang gedicht... wat ik niet ga voorlezen, omdat ja. het te lang is. Maar het is wel een heel mooi gedicht, omdat het over de dood gaat. Maar eigenlijk gaat het over de liefde. En dat heet Skelet, dat is van Vasalis. Maar dat is een beetje te lang, dus dat is, laat ik aan iedereen zelf over... om dat te, te lezen. Ja. Nou ja, um, de dood en de liefde, dat zijn Eros en Thanatos, dat, zijn, dat hoort bij elkaar, hè? Ja, het ligt, uh, ja. ja. Het was nou, ook echt, maar je hebt een gedicht van Vassalis... Ja, dat ja. heet uh, Steen. Graag. Uh, verdriet kit al mijn krachten samen, zodat ik roerloos word als steen. Mijn hele wezen wordt materie. Een ondoordringbaar star mysterie. O sla de rots op dat ik ween. Mooi. Uh, heb jij, want ik sprak net met een biograaf. Heb je de biografie van Vassalis ook gelezen? Nog niet. Nee. Nog niet. Nou, het is wel de moeite waard. Vond ja, ja van prachtige, een prachtige biografie. Waardoor okay. je ook veel, heel veel beter haar gedichten gaat begrijpen. Of begrijpt waar ze vandaan komen. Ja, ja. ja want het, je, je voelt al heel veel connecties met, met mensen om haar heen en met haar leven. Ja, vind nee, ik. Echt bi bijzonder. Ja. Goed, dankjewel. Oké, okay, dag. Goed, geen ja, dank. Ja dag. hoor, dag wel Huster. Of misschien ben je nog wel de hele nacht wakker. Ik ga verder met Koos Hagen. Hallo. Dag Koos. Hey, ja, ik heb een uh, gedicht dat ik ooit heb voorgelezen als witte dichter op de Nieuwe Ooster. Ja, in Amsterdam. Naartoe. Daar hebben ze dan met alle zielen een geweldige manifestatie. Waar allerlei mensen optreden, vuurspuurs en zo. Prachtige avond is dat altijd. En daar heb je dan ook een groep van witte dichters die lopen daar rond. En voor mensen die dat willen lezen ze dan een gedicht. Wat een mooi uh, idee. Ja, en dat moet natuurlijk niet altijd ingewikkeld zijn, want je leest dat echt voor iedereen voor. Yeah. Alle mogelijke mensen. Ik heb wel eens bij een graf gestaan met 25 mensen. En dat ging dan echt van uh, kleuters tot opa en oma, die daar de hele avond bij het graf zitten met kaarsjes. Hmm. Dus ja, dan moet het toch een beetje toegankelijk zijn. Het past bijna niet in onze cultuur, zou je zeggen. Om zo dat te is... rouwen. En dat past bijna niet in onze cultuur. Om zo heel lang op zo'n. Ja, maar toch wel, hè. Want de ceremonieën veranderen erg. Ja. Dat kan veel meer dan 30 jaar geleden. Ja. Nee, dat is echt heel erg aan het veranderen. Misschien ook onder invloed van andere culturen? Ik denk het wel, ja. ja. ja, ja. Nou, laat horen: Update. Je posters aan de wand. De boeken die je las. Je albums en verzamelingen hebben hun eigen plaats. Het is alsof de dingen zo weer opstaan om te leven. Al staat je klok dan steeds op vijf voor acht. Die laatste foto hangt nu naast de kast. Het is maar één van de herinneringen. Al helpen woorden wel, de beelden wist je niet uit. Die blijven altijd bij je. Laten nog sterker voelen hoe je was. De rozenstruik doet het zo goed dit jaar. Als ik daar zit, hoor ik je soms weer zingen. We werken, gaan naar school, we redden het. Terwijl ik verder ga, ben jij toch nooit ver weg. Het was te kort en het was alles waard. Dat was hem. Prachtig gedicht. Echt dank mooi. Je. Ja, dank je wel. Dank je wel, Koos. Het goede. Ja, dag. Ik ga verder met Gawa Wijnberg. Goedenavond, goedenacht. Goedenacht. Uh, zal ik mij het gedicht voorlezen? Ja, ja, hebt u er nog een... een, een, een, een Nee, ik heb het geschreven voor een, een, Joods, een Joodse jongen, een neefje. Ja? En ik dacht, ik zal hem nu uitspreken voor Milo Anstad. Ja, dat is ook een, een Joodse jongen, hè? Ja, precies. Ja. Nou, dat is, uh, dat, dat is uh, mooi, graag. Ik, okay. lu, ik luister. Oké. Okay. Alles wat niet uitgesproken is, wordt nu ook begraven. Hoop en wanhoop samen. Het kussen en het laken. Het donker in, zij samen. De onschuld angst en vrees, alles eeuwig zwaar gaat slapen. Wij wakkeren, hebben wij vaarwel gekust? Of slechts onze opstandige schuld en schaamte in slaap gesust? Want kijk, onze bloemen liggen pralend afgesneden... met op het slap lint postscriptum... zijn nagedachtenis, zij tot zegen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Wil je Ga er nog één? Ja ik, ik, ja, ik wil er nog alleen. En, en is, is dat ook met een, een speciaal iemand in je, in je achterhoofd? Dit is een. Uh, dat ging over. Dit gedicht heb ik geschreven. Ja? Uh, toen we hier in Middelburg Park poëzie deden. En ja? dat uh, thema was. Afscheid. Dat was oh. geloof ik onze laatste. bijeenkomst. Het komt uit de bundel Nerven en Flanken trouwens. Eh. Uh, <laughs> En van wie is het? Uh, van mij. Oh, iets, allemaal eigen, eigen werk. Ja. Oh, ja, mooi. Ja. Graag. Nou, ik luister. Ik, ik, ik, ik, wel, hè? Ja, natuurlijk. Ik okay. vind het heerlijk. Ik bedoel, het is toch geweldig dat je nog een uur kan maken met allemaal poëzie? Een radiouur, ja, dat vind ik fantastisch. Ja. Nou, ik luister. Ja. Afscheid. Ik zal je aan afwezigheid ontmoeten als stilstaand water in gestolde tijd. Welk verleden van je zal ik begroeten? Het krakelen, strelen of de vermolmde spijt? In welke keukenlazen zal je de vorken zoeken, vreemde lepels vinden en welke ogen zullen jou zien? Door welke schrik verstijven je tepels en blijf je bereikbaar, lief? Lief op je mobiel mobiel, want wie kan gisteren bezoeken of morgen als een vogel vangen? Mijn gestroopte ziel zal altijd naar je warme huid verlangen. Dankjewel. Alsjeblieft. Prachtig. Uh, Gawa Wijnberg las dus twee gedichten van haar uh, eigen hand voor. Ik ga verder met. Uh, ben blij te zien dat veel mensen bellen. Want dat is ook de bedoeling om heel veel mooie poëzie te laten horen. En Mirjam Al. Ja. Goedemiddag. Hallo, dag, Mieke. Hoi. Nou, ik heb uh, ja, een paar tekstjes. Ik was zaterdag bij de opening van het Simon Vinkenoog Theater. Ja, waar, is, waar is dat? Dat is in, in Noord. In Amsterdam Noord? In, ja, in het uh, tuinencomplex van Buitenzorg. En uh, nou, daar heb ik een tekst gedaan. En voor deze middag was een onthulling van uh, een portret. In brons uh, van Simon. In de bibliotheek. Oh. En heb je een gedicht voor Simon Vinkoog? Ja. Dat is mooi, graag. Dus dat heb ik. Uh, dus ik doe dan nu dat gedicht. Wat ik zaterdag heb gedaan. En nee. daarna een drieregelig gedicht. Wat ik voor vandaag had. Ja. Goed, daar gaan we. <coughs> het regent. Het regent dat het giet. Oh, je weet het wel en je wil het niet. Maar het is misschien het grote goddelijk verdriet. Het is het eindeloze wenen... ...omdat wat in zoet en bitter is verdwenen. Het is het huilen van de wind die stormt langs de kusten... ...zonder te liggen, zonder te rusten. Het is het huilen, janken van de hond die men... Weken later in de bossen vond. Het is het schrijen van de kinderen in de woestijn. Met honger, dorst en voet en pijn. Oh, je weet het wel. En je wil het niet. Maar het is het al oude aardse lied. En het regent en het regent. En het regent dat het giet. Maar op andere plekken niet. Dat was op zaterdag. Ja? Maar voor vanmiddag. Toen was dus mooi die onthulling van het beeldje en toen heb ik uh, voor Edith een, uh, dat regelige gedichtje gemaakt van en als het doek gevallen is, wil dat nog niet zeggen dat wij uitgesproken zijn. Dat was het. Dat was voor Simon Vinkoog. Wat zeg je? Dat was voor Simon Vinkoog. Ja, ja ik, dat... ik hoor je heel slecht praten. Geef niet. We, we hebben je gedicht goed gehoord. Dank je wel. Oké. Okay. Mirjam Al. Dit laatste gedicht was dus voor Simon uh, Vinkoog. Zometeen gaan we verder, maar eerst gaan we even naar muziek luisteren. Twee mannen zo stil. Van een begrafenis. Van een vriend. Geef een zakdoek, Vertel het niemand. Een stiel meer van tranen, Verdringt de tijd? Wat is verdriet? Is het een vijand of een vriend? Kom, laten we gaan, dansen tot het niet meer gaat, tot de dageraad. Twee mannen zo stil, hand in hand, nemen afscheid van hun vriend. Ze bestormen de hemel. Ze verdwijnen in de nacht, ze vluchten en ze drinken, ze lachen om de om. Wat is die. Is het een vijand of een vriend? Kom laten we gaan dansen tot het niet meer gaat. Wat is verdriet? Van vriend, kom laten we gaan, dansen tot het niet meer gaat. Twee mannen zo stil. Gezongen door Stef Bos en Frank Boeijen. Een gedicht van Ingmar Heidse. In memoriam Jan Wolkers. En het heet Voor alle zekerheid. Ik merk dat ik nog steeds op zoek ben naar een remedie tegen de dood. Bijvoorbeeld dat ik een paar klokken terugzet... waarna jij gewoon weer wakker wordt. Zoiets. Of dat ik op hoge poten naar een grijs loket stap om te klagen... en dat alles dan wordt opgelost... Er wordt zelfs iemand op staande voet ontslagen. Het is onzin, zoals elk geloof. Maar ik buig me over deze dagen als een schaker... die de stelling niet herkent. Een bioloog die een vreemde plantensoort ontdekt. Vannacht laat ik het raam wel open. Als je heimwee krijgt, mag je erdoor. Mooi, en, uh, de ene dichter die een, uh, een gedicht schrijft voor een, uh, voor een andere dichter. Uh, daar zijn meer voorbeelden van. Bijvoorbeeld uh, Ramsey Nasser heeft een uh, gedicht geschreven... Uh, naar aanleiding van de dood van uh, Harry Mulisch. En u hoort het nu voorgelezen door Kitty Courbois. In memoriam mij. Me. Ik, Harry, Kurt, Victor, Mulisch, Volle zoon van alle muzen... Ik was de gloeiende bode van vuur. Komend van niets was ik op weg naar een brandnieuwe mythe. Ik was het goudstof en de wind. Ik was ibis, piramiden. Ik was een ommekeer in inkt. Ik was het duizendjarig licht. Ik was de pijp, het Leidse plein. Ik was een pupil van onsterfelijkheid. Ik was de kogelvrije vlinder en de kern van alle oorlog. Vulkaanzwemmer, godeneter, ik, de keizer van het lot, ik was de heimat. Ik was ballingschap, ik was de paradox. En hier, binnen in dit eenpersoons heelal, mijn blauwe labyrinth waar alle vingers doven langzaam op de tast, hier bleef ik over. De dood is mijn broekzak. Grote één gaat trap na oneindige trap. Met de tocht in mijn botten en een uitzicht zonder God, zo blijf ik, Harry Mulish, de ontdekker van uw hemel. Ik was de brenger van letter en stof. En als u sterft dan leef ik nog. Kitty Koubar las een gedicht van Ramzi Nasser... Uh, in memoriam uh, Harry Mulisch. Ik uh, praat vannacht met u over uh, poëzie... naar aanleiding van de dood. Johnny Krijkamp, Milo Anstad, Wieke Reuling... een aantal uh, mannen zijn ons uh, ontvallen. Um, maar misschien hebt u wel een gedicht voor... In heel iemand anders, of van heel iemand anders. Dat, uh, dat maakt niet uit. Anne Megens, goeien nacht. Is Anne er nog? Ja, daar ben ik. Hallo. Nou, dag. Dag, Mieke. Je hebt even moeten wachten, geloof ik, hè? Ja, maar dat was helemaal niet erg, tussen nee. al die iconen. Nou ja, ik dacht, het is ook wel mooi om uh, te laten horen... dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat genre hè, van uh, iemand... Ja, uh, eren met een gedicht dat daar dat, dat prachtige voorbeelden van zijn. En dat het niet altijd een enorm treurig verhaal hoeft te zijn. Maar het gaat echt nee. over iemand, hoe die geweest is tijdens zijn leven soms. Dat vind ik vaak een, ik vind het een mooi genre. Ja. En ik vind het ook uh, goed dat zoveel mensen dus kennelijk zich aangesproken voelen. Ja. Wat, heb, uh, wat heb jij? Nou, ik heb nog zo'n icoon. Ja? Ik heb een gedicht van Jules Deelder, wat me mm -hmm. heel erg aanspreekt. Het heet... Het komt uit zijn meest recente bundel. En waarom spreekt het me aan? Omdat uh, het beschrijft dat de dood eigenlijk het meest rechtvaardige is dat het leven in zich heeft. Mm -hmm. Namelijk dat um, ja, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, iedereen heeft die dood op de hielen zitten. En dat zorgt ervoor dat je er wat van wil maken in je leven. Dat in de tijd die je hebt, dat je, ja, dat je die goed moet besteden. En dat vind ik een heel mooie gedachte. Zeker, ja. Ja, en hij weet dat goed te verwoorden. Dus ik wil het wel even voorlezen. Nou graag, op zijn deel dus. Ja, nou ja, dat uh, <laughs> ik heb niet dat prachtige accent, maar ik doe mijn best. Ja, Oké. Okay. <laughs> Komt-ie. Lotgenoten. Ons gaan is een komen. Ons komen een gaan. De zin van het leven is dat we vergaan. De wereld van iedereen. Niemand de baas. Het heden is eeuwig. Alles is waar. God of Jehovah, Allah Yahweh, de een is de ander, de ander de een. Ontsteekt uw geweten, kijkt om u heen. Het lot dat we delen, laat niemand alleen. Mooi. Ik kon me voorstellen hoe hij het zou lezen. Ja. ja, dat hoop ik. Dan maar jij het deed ook. Het ik twee keer zo snel. maar. Ja. Nee hoor, maar dit was wel zo ja. duidelijk. Jij deed het ook ja. heel mooi. Dank je wel, Anne Megens. Graag gedaan. Ja, dag. dag. Flin Henderson. Goedenacht. Goedenacht. Ik heb. U bent een um, dichter? Of, of, of u verzamelt gedichten? Uh, beide. Oh. Maar dat dichten zelf, dat is misschien eens per jaar. En verzamelen, dat gebeurt wat vaker. Um, ik ben met dit onderwerp uh, vooral twee gedichten uh, tegengekomen in mijn eigen verzameling. Die gaan over rouw. Hmm. Over verlies van een dierbare. Graag. En over, ja. over het nadenken van dat verlies. En omdat ik zelf tweetalig lees, um, heb ik er een van Rainer maria Rielke. Ja. En ik heb er eentje van Jean-Pierre Ravi. Allebei mooi. Ja, ik, ja ik, wil, ik wil ze allebei wel horen. Ja, met welke zal ik beginnen? Met Rilke. Met Rilke. Ja. Uh, in het Duits? Ja, het Duits dat lijkt regen... me... Gelu... Ja, dat lijkt me logisch, ja. Echt, nee, nee maar, maar dat lijkt me ook mooi. Duits is een prachtige, poëtische taal. I, dat is zo, maar ik zal niet regel voor regel vertalen. Nee, dat, dat nee hoor. Doorgaan. Poëzie moet gewoon, het, het moet klinken. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat ik het klinken kan voordragen. Komt-ie. »Herbsttag. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war so groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befehl den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dräng sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein«.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 Prachtig. Dat is een bekend gedicht, hè? want vooral die, die, die, die zinnen: Weer, je het kein huis, dat bouwt, uh, zie je ja. keines meer. Dat zijn echt hele beroemde, beroemde zinnen geworden hè? uit dat gedicht. Ze ja. hebben vleugels gekregen. Zeg maar. Ja, precies. Ja. Nee, dit was, uh, dat, dat is prachtig. Ja, we, gaan, we gaan het niet vertalen hoor, dat doen we niet. We nee, gaan gewoon door met Jean-Pierre Ravi. Jean-Pierre Ravi uh, schreef een gedicht dat heet Interieur en het is uit het bundel van het meisje en de dood. Wanneer ik over het verdwijnen... van weer een viertgeliefde treur... sluit ik behoedzaam de gordijnen... en schuif de grendel voor de deur. Niets blijft mij in mijn misochine... momenten meer dan dit houvast. Het lamplicht op de schrijfmachine... de boeken in de boekenkast. Dankjewel. Graag gedaan. Flynn Henderson. Ik ga verder met Rob. Hallo, goedenacht. Goedenacht. Uh, het is een vrij... Nou, laat ik het niet uh, meteen al uitleggen. Het heet gewoon het Jouw Graf, heet het. Jouw Graf? Ja. En uh, heb, heb, heb je het zelf geschreven? Ik heb het zelf ja? geschreven. En is het voor, speciaal voor iemand bedoeld? Ja. Een, uh, het is vrij plastisch, ja. omdat ik zelf vroeger ooit uh, graven heb schoonge schoongemaakt. Maar ik heb het in gedachten geschreven met, uh, van mijn broer die overleden is. Oké, okay. nou... Jouw graf. Ik zal jouw grafsteen op gaan krikken. En drijf wat algen weg met gloor. Ik zal jouw letters uit gaan bikken. En verf ze zwart als nooit tevoren. Door vormen zal ik weg gaan zeven. Uit al het geriend rondom jouw steen. En gaat jouw kist zich toch begeven. Dan heb ik jou met zand meteen. Mooi. Dankjewel. Goed, ja. graag gedaan. Ja, dag. Dag. dag. Goeienacht. Uh, John Zwart, goeienacht. Goeienacht. Ja. Veel dingen. hè? Ja. Ik hoorde net Reelke. Ja, vond u het mooi? Aan het vertalen. nee echt waar ja ik ben met een stuk of twintig uh, liefdesgedichten bezig en eigenlijk was dat ook een liefdesgedicht ja, ja <laughs> ik, ik, ik dacht als het uh, begreep je dat ik dacht nou we gaan het niet helemaal vertalen want dan ja nou, maar dat... ik ga ook gewoon een vertaling voorlezen nee maar als je, als je het zo een beetje uit de losse pols gaat vertalen dan haal je dat poëtische er zo uit ja hè? Maar dat, dat doen we dus ook niet nee, dat nee doen maar we niet. Ik, heb, ik heb gewoon ik ben bezig met uh, al een paar jaar ...met uh, reële Vertalingen. Ja, en het uh, ja. overviel me dus eigenlijk... ...ik dacht ik hoorde opeens het origineel... ...van waar ik een hele tijd op zit te zwoegen... Oh. ...om daar een goede Nederlandse vertaling van te maken. Maar, maar als je die nou hebt... ...als je er zo lang op hebt zitten zwoegen... ...dan vind ik het misschien wel een, ja, ja, mooi ik, om nu even te laten horen. Ik ben eigenlijk niet op voorbereid. Ik, uh, ik heb een map... Een ja. werkmap, en okay. dan moet ik gewoon even mijn computer aan de gang. Dus oh nee, kort, nee hoor, want ik, de... ik dacht, als je zo uit de losse post vertelt maar ik denk als, als, als jij er echt op, op zit te zwoeg en je hebt een mooie vertaling gemaakt... ja, ja. dat is natuurlijk weer een andere koek. Misschien krijg je me nog wel eens een keer aan de lijn. Ja, ja. Dan uh, zal ik het paraat, paraat hebben, maar ik heb het nu niet paraat. Nee, nee, goed, maakt ook niet uit. Maar je had natuurlijk wel een ander gedicht dat je ja, graag wilde laten horen. Ja, ik van mezelf. Nou, graag. Het is eigenlijk, het is een oud gedicht. Het, ik uit. heb het geschreven uh, elf jaar geleden, in het jaar 2000. En uh, ja, het kan denk ik mensen ook een beetje tot, tot troost zijn. Ad fundum. Ongevraagd werd mij het glas gereikt. Ik dronk. Mijn tong proefde het zoet en bitterzoet. En al die tijd was daar de laatste slok... Onafwendbaar moet ook die verzwogen. Wees sterk, wees groot en je tot niet verkleinen. Het einde moet. Wie zo graag wil zijn, moet ook kunnen verdwijnen. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel, John, John Zwart. Uh, ik... Uh... Ja, ik, ja. ja, 0800 1121 is het telefoonnummer uh, waarop u kunt bellen. Twitter, Casaluna en verder ook casaluna.ncv.nl. Ik uh, spreek dit uur met u over uh, gedichten die op een of andere manier. Ofwel troost bieden of iemands leven vieren. Maar in ieder geval op een of andere manier te maken hebben met afscheid en dood. En u denkt misschien, nou wat een treurige boel. Nou, dat valt er eigenlijk ontzettend mee. Want de dood hoort nou een keer bij het leven. En misschien spreek ik u zo meteen. Blue sky. Nothing but blue skies do I see blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long, never saw the sun. Nothing but blue skies, nothing but blue skies. From now on. Ja, Rod Stewart, die is een heel tweede zangleven begonnen als crooner eigenlijk. En uh, dit was het nummer Blue Skies. Rod Stewart. Ja, kreeg ook uh, via Roger van der Kraan een, een tweet. Die zegt, met wielrennen viel hij, met boksen werd hij geslagen. En van zijn vrouw kon hij ook al niet winnen. Die ging eerder dood. Het lijkt bijna een gedicht, maar het gaat over de prachtige gitzwarte humor... schrijft hij bij het afscheid van mijn vaders beste vriend, verteld door zijn broer. En ik heb ook nog een mooi gedicht van Bert Schierbeek. Ik denk, als het regent, laat ze niet nat worden. En als het stormt, vat ze geen kou. En ik denk ook dat dat denken niet helpt... Want je wordt nooit meer nat, nog vat je een kou. Want het regent, nog waait, ooit meer voor jou. Gedicht uit 1973 uit de deur. Bert Schierbeek leeft ook al niet meer. Maar zijn gedichten nog wel. Dat is toch prachtig? Ik ga verder. Ger Smit heb ik aan de lijn. Ja, nacht. Ik vind het programma heel erg mooi, dat, dat op de eerste plaats. En ik wil graag een sortiment van gedicht uh, voorlezen... dat ik uh, geschreven heb uh, naar aanleiding van de dood van uh, een vriend van mij. Uh, hij zag het leven niet meer uh, zitten, kon het niet meer aan... en heeft vervolgens uh, de hand aan zichzelf geslagen. Uh, het gedicht is als volgt. herinneringen aan Mauno. Als een mensenkind geen warmte... Geen koude meer kan raken en een mond, nog zoet, nog zuur, geen bitter meer kan smaken. Als ogen leeg zijn, alle flonkeringen verloren en oren geen vertroosting meer willen horen. Als een hart zo eenzaam is, gebroken van verdriet en de geest zo leeg is, geen zin meer in het leven ziet. Dan is hem niets gelaten en blijft niets meer. Dan wordt er leven leiden, keer op keer. Alleen ben ik deze weg gegaan, wetend dat er niemand naast mij zou staan, slechts in wanhoop beslist, omdat ik, omdat ik geen uitweg wist. Oordeel mij dus niet te hard, maar gedenk mij in mijn eenzaamheid en smart. Mauno, mogen vrede je reisgezel zijn. En is dit ook voorgelezen bij zijn begrafenis? Ik heb het uh, tijdens zijn crematie heb ik het uh, voorgelezen. Het was een Finse jongen ja. en uh, in een um, soort van opwelling heb ik het gedicht in een envelop gedaan en op uh, zijn kist gelegd. En later heb ik uh, te horen gekregen dat het uh, naar zijn ouders in Finland gestuurd is met een vertaling erbij. Ja. Mooi. Er zijn toch wel veel mensen die, die gedichten maken. Hè? Denk, valt mij op. Veel mensen komen met eigen werk. Ja. Dus. Ik, ik, ik schrijf zelf heel erg graag. Ik schrijf ook korte verhalen. Ja. Maar ja, dit soort dingen dat, dat, uh, dat vind ik ook wel heel erg mooi om te doen. en ja. Het geeft mij ook een soort van, van, van, van, van troost. Vooral het uh, laatste gedeelte waarin, waarin hij eigenlijk zelf aan het woord is. Ja. En een en omgeving eigenlijk vraagt van... Ja, oordeel niet te zwaar over mij. Want ik kon het niet ja. eraan. En ik, ik stond er wel alleen voor. Ja. Hoe zou het komen dat uh, juist poëzie vaak zo troostrijk uh, wordt gevonden... bij een begrafenis of een crematie? Dat mensen toch, als ze het zelf niet maken... grijpen naar gedichten van anderen? Ja, ik denk omdat het uh, vaak... Situaties en, en gevoelens heel goed uh, uh, kan weergeven... Dat, dat dat de reden is waarom daarna poëzie ge, gegrepen wordt... Ja. of dat er zelf iets geschreven wordt. Ja, zou u nou bijvoorbeeld ook een gedicht voor Johnny Krijkamp kunnen maken? Uh, ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Want dat ja, had ik eigenlijk gehoopt... Wel. dat iemand met een mooi gedicht voor Johnny Krijkamp... Uh, uh, had, had gemaakt. Ja, de, de tijd is nu te kort om dat... Ja, nee, dat snap ik, ja. <laughs> nee. te, ...te krijgen, maar ik, ik denk dat dat een heel vrolijk gedicht zou worden... Ja. Omdat ...die mensen zo ontzettend veel gegeven heeft. En, uh, maar naast dat die komiek was natuurlijk ook... Uh, ...een serieuze rollen heeft uh, gespeeld. Ja, King dus. Lear. Ja, precies. Ja. Ja. En uh, Daarvan denk ik, van dat, daar kun je dus een prachtig mooi gedicht van maken. Ja, nou, goed, misschien komt het nog. Het is misschien ja. ook... Uh, nog te vers. En mensen kunnen... Je kan dat ook niet dwingen natuurlijk, zo'n gedicht. Maar goed. Ik vind het al een heel groot verlies voor uh, ja. uh, cultureel Nederland. Jawel, dat, dat ben ik helemaal met u eens. Maar aan de andere kant... Hij was 86 en ik begreep ja. ook uit de verhalen... dat hij fysiek aan zijn eind was. Dus ja, ja dat... dat... Ja, de man, de, op een gegeven moment mag een mens ook zijn ogen sluiten. Dat denk dat ik is ook. ook heel goed. Ja, nou ja, ik begreep ook dat. Uh, wat, wat, ik heb hier toevallig de krant voor me. Er staat: De nabestaanden van John, dat lees ik in de telegraaf, zijn verdrietig maar opgelucht. Ja, opgelucht wij, omdat ja. hij verder lijden bespaard is gebleven. Ja. En zelf had hij er ook vrede mee om afscheid te moeten nemen van het leven. Een mooi leven dat hij ten volle heeft geleefd. En omdat hij zich, erbij neer kon leggen, kon de, ja. hij zich erbij neer kon leggen, kon de familie dat ook. Ja. Al is het met pijn in het hart. Nou ja, daar ja. kan ik me eigenlijk van alles bij voorstellen. Dus ja, in die zin kan... is het dan weer niet tragisch, denk ik dan. Nee, ik geloof ook dat zijn geestelijke vermogens uh, niet meer... Uh, dat was wat het voorheen is geweest. En Ja, dan, dan, dan is het goed. En dan is het een, een opluchting als iemand op een gegeven moment zijn ogen sluit... en uh, ja, de rust vindt hij die, die verdiend heeft. Het is toch... Uh... Ja, fijn dat zoveel mensen vandaag uh, aan hem denken. Dat er zoveel uh, aandacht voor is. Hè? Ja, ja, helemaal goed. Oké, okay, dank u wel. Ja. Heel graag gedaan. Ja, ja, ja. dag. Uh, meneer Vaas. Ja. Goeien nacht. Uh, gedichten gaan over de dood. Ja. Nu heb ik een gedicht dat gaat over het niet doodgaan. Oh, dat kan ook. Uh, dat dat ook heel erg is. Ja. En ja, het is het huwelijk van Ellsworth. Oh ja, ja, ja, tussen droom en daad. Ja, precies. Ja, er staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Ja, ja. Ja, dat, ja, ja, dat ja. Hij wil zijn vrouw ja. eigenlijk doodmaken, maar... Hij, hij, ja, komt hij, hij niet op, toch? Ja. Hij brengt het niet op. Hij brengt het niet op. Nee, het is een heel bekend gedicht. Nou, laat maar horen. Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd... Het zijn uh, uh, zes keer vier uh, regels. Ja. Is dat geen bezwaar? Zes kwartreinen, nee hoor. Ja, zes kwart weinig. Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd in de ogen van zijn vrouw de vonken uitkwam, doven, haar vangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven, toen wendde hij zich af en vloot zich op van spijt. Hij vloekte en ging de keer en trok zich bij de baard en mat haar met de blik, maar kon niet meer begeren. Hij zag de grootste zonde in duivelsplicht verkeren en hoe ze tot hem opkeek als een stervend paard. Maar sterven deed ze niet. Al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente dat haar toch bleef dragen. Zij dus niet spreken meer, niet vragen of niet klagen. Hij wilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond. Hij dacht, als ik haar dood, dan steek het huis in brand. Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen... Haar rennen door het vuur en door het water plassen. Tot bij een ander lief. In enig ander land. Maar doodzaam deed zij niet. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg. En praktische bezwaren. En ook weemoedigheid. Die niemand kan verklaren. Maar die des avonds komt wanneer men slapen gaat. Zo ging ik jaren heen. De kinderen werden groot en zagen de man die zij hun vader heten, bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten, een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood. Ja, ja, het is een prachtig gedicht en die regels, hè. Tussen Mooi, wet, ja. Ja, die, nou, die worden vaak verkeerd gebruikt, hè. Het wordt ja. gedacht tussen dat, dat, praktische bezwaren van iets, iets moois wat je wilt doen en wat dan niet lukt. Maar het gaat dus eigenlijk over. Uh, ja, ja, iets heel <laughs> Ja, ik vind ook die zin: ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen. Prachtig. Prachtig. Ja, prachtige ja, zin. Ja, ja, ja, ja, ja. Het, het is inderdaad wat u zegt: het gaat niet echt over de dood, maar over het, het uitblijven van de dood. Ja, maar goed, een mooi gedicht van Elschot, dat kan er bij mij altijd bij. Oké. Okay. Dankjewel. Da, da. Uh, ik vind dat u uh, een voortreffelijk programma presenteert. Nou, mag ik, ik dat ook nog even zeggen? Nou, heel dolgraag. Iedereen wil wel eens een compliment. Nou, oh, <laughs> ja. bij deze dan. Ja, ik zit er helemaal te glimmen. Dankjewel. Okay. Dag, ik ga verder met Hans Taal. Goedenavond. Dag. Ja, nou, ik heb een herinnering aan John Krijkamp En misschien wel een hele aardige, nou, als ik die mag vertellen. Ja, zeker. Uh, dat was toen ik een klein jongetje was, van een jaar of twaalf... Uh, toen deed ik altijd mijn huiswerk bij het bedrijf waar mijn ouders uh, werkzaam waren. Dat was in het hartje van Amsterdam. En daar hadden wij een luikje met de buren. En de buurman, dat was een café, dat heette Café de Paris. En in dat café trad Johnny Krijkamp regelmatig op. En uh, ja, wij gaven dan koffie door en kroketten en dergelijke, als, het, als die besteld werden. Mm -hmm. Als John optras, dan ging het luikje open... en stond het totale personeel van ons bedrijf stond ademloos te luisteren naar John Krijkamp. Dat is mijn herinnering van uh, uh, een jaar of uh, 54 geleden. En weet u nog wat hij dan deed? <grörg> ja, hij, hij, was, had, uh, uh, uh, hij had muziek, muzikale, een muzikale en cabareteske act... Maar precies weet ik het niet meer. Nee, want u was klein toen? Ik was een jaar of twaalf. Oh, nou ja, dan. Uh, hadden, en en, en, en op welk mo moment van zijn carrière was John toen? Nog vrij aan, vrij aan het begin uh, natuurlijk, hè? Eens even kijken, ik praat over uh, 19. Want ik ben van, van 1946, dus ik praat van 1958. Dat was dus erg in het begin van zijn carrière. Ja. Nog voor de ja. hoogtijdagen met de Rijk te Gooien? Absoluut, ja, absoluut. Ja. Ik wel ook omdat ik een, een gedicht uh, heb en dat heeft eigenlijk uh, te maken met twee dingen. Het is, je zou bijna zeggen het is een rondloper, uh, maar dat is niet helemaal waar. Het is een gedicht wat ik geschreven heb, <coughs> ik zou het een Afrikaans gedicht willen noemen, wat een moeder voordraagt uh, aan haar pasgeboren zoon. Hm. Mag ik het voordragen? Ja, zeker. En het is als volgt, mijn zoon, als je vader oud is, zul je hem bijstaan. Als je moeder moe is, zul je haar kracht geven. Mijn zoon, als je vader geen kracht heeft, zul je het land beploegen. Als je moeder geen kracht heeft, zul je haar op je bed leggen. Mijn zoon, als je vader sterven moet, zul je naast hem staan. Als je moeder sterft, zul je haar ogen sluiten. Dus dat gaat over een, een, een moeder die een pasgeboren kind heeft... en tegelijkertijd ziet ze al helemaal wat dat kind te wachten staat. Ja. ja. Mooi, dank je wel. Graag gedaan. Ja. Uh, René Prins. Ja, dag. dag. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Uh, ja, wat ik kenbaar heb gemaakt... Uh, zijn er toch ook heel wat mensen die hun dood aanzien komen... Uh, het zij zelf gekozen. Het zij door ziektebeelden. En daar heb ik een gedicht over geschreven door mijn zusje... in haar bundel in de kringloop van het leven. Nou, laat horen. Ja. Met de van hoop toon je je angst... en vreest je kwetsbaarheid. Iets ben je van jezelf kwijt... Je psychisch kogelvrije vest bleek niet bestand te zijn. Al leek het jarenlang getest op onrecht en verdriet zo diep dat je geen tranen ziet. Maar ergens in een schemerland sluimert je verloren kant. Al is je ziel geknakt, je wezen bleef intact. Mooi, dankjewel. Dankjewel. Ik uh, dacht dat uh, gedicht waarvan ik de eerste uh, Quatrein voorlas aan het begin... dat sluit hier ook wel mooi op aan. Want ja. uh, van, van Bloem, dat denkend aan de dood kan ik niet slapen... en niet slapen denk ik ja. aan de dood. Ook hele beroemde regels. En het leven vliet gelijk het vloot... en elk zijn is tot niet zijn geschapen. En dan gaat het verder, het is een sonnet. Hoe onmachtig klinkt het schril te wapen... waar de levenswil ten strijd mee nood naast der doodsklaroenen schillen stoot... die de grijzaarts oproept in haar schoot. He, het gaat ook weer over dat, dat, dat, die baby en die grijzaart in één. Evenals een vrouw die een zich gaf baren moet... of ze al dan niet wil baren, want het kind is groeiende in haar schoot... is elk wezen zwanger van de dood. En het voorbestemde doel van het paren is niet minder dan de wieg het graf. Ja, dat sluit wel, ja, dat sluit, dat sluit wel aan, bij, no. uh, ook bij de vorige, bij de, de, de beller hiervoor. Hè? Die, die moeder die dus no. eigenlijk als een babyknecht al beseft ja, dat het, het begin en het einde van het leven ineen. Maar ik dacht wel, het is bloem wel een beetje gewrocht, hè? Ik bedoel, dat eerste is mooi, maar later dan, dan, dan, dan denk je wel van... nou, ik begrijp wel waarom die uh, toch niet uh, heel populair meer is. Want je moet echt heel goed kijken van hoe loopt die zin nou eigenlijk verder, hè? Inderdaad. Mag, ja. mag ik tot slot? Ja. Uh, nou, niet meer dan vier regels. Ja. Er is nog één kenbaar aan jullie maken. Ja. En uh, dat vind ik... Uh, mensen zeggen wel eens over de doden niets dan goeds... Ja. En daar heb ik wel eens moeite mee. En van dezelfde bundel van mijn zusje wil ik er toch nog één aan u kenbaar maken. Ja. God, wat is het goed te leven hier een poos te mogen zijn. Af en toe die mens ontmoeten, zo u wilt, dat hij zal zijn. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Ik... ik... Ik zou willen eindigen met Carlo Carson, want die heeft een gedicht voor Johnny Krijkamp gemaakt, begreep ik. Dat zou wel heel mooi zijn als we daarmee de uitzending konden besluiten. Hallo? Dag, Carlo Carson. Ja, dat klopt. Dag. Ik, ik begreep dat jij een, een gedicht had gemaakt voor Johnny Krijkampen. Klopt. Nou, dat zou fantastisch zijn als we daar de uitzending mee konden besluiten, zei ik. Oké. Okay, ja? um, Heb je het vanavond gemaakt of, of, of, of vandaag? Um, uh, zojuist, ik, uh, ik, ik hoorde het je zeggen en ik, uh, ik ben uh, gaan schrijven. Nou, fantastisch. We gaan eerst luisteren... en dan kunnen we misschien zometeen nog even over hem hebben. Oké. Okay. Um, ik heb geen stem gehad in mijn geboorte. En ik kan het niet verhinderen dat ik straks al waarschijnlijk in het niets verdwijn. daartussen gebeurt het. Dat brengt me in verwarring. Daar ben ik door ontroerd. Ja, dat was het. Dat was het. Nou, dankjewel. Had je een speciale uh, band met Krijkamp of, uh, of was um, het? Nee? Nou ja, het is een man waarmee ik uh, ja, eigenlijk op televisie ben opgegroeid. Uh, ja. Uh, ja. Iemand uh, die, die, die de lach kon brengen in zijn ogen en uh, ja, uh, eigenlijk weinig woorden nodig had om. Uh, om te kunnen spreken. Ja, ik, ja. Ik, ik ben nog steeds door ontroerd eigenlijk. Ja. Uh, okay. het is gebeuren. Ja. Oké, okay, dankjewel. Carlo. Okay. Carlo Carson. toch nog een gedicht voor uh, John uh, Krijkamp. Heb ik uh, John van Buren nog aan de lijn? Nee. Nou, dat uh, had ik gehoopt. Nou ja, misschien, uh, moet, uh, nee, misschien moeten we dan afsluiten met dat uh, mooie gedicht uit uh, die film For Weddings en Funeral. Ik weet niet of dat nog even voor kan. Of... Wat heb ik hier nog? Uh... Nou, in, uh, nog een gedicht van Ingmar Heidsen dan. Dat, heet, uh, dat is ook een In Memoriam van Gerard van Rooij. En dat is kennelijk een, een etser. Dat is, uh, en dat, laat ik nog eventjes... Komt u toch nog een beller? Het is een beetje rommelig op het eind, neemt u me niet kwalijk. Maar ja, dat heb je wel eens. Carla Muller. Ja, ik wilde net een gedicht van Ingmar Heijzen voorlezen... maar nu krijg ik opeens toch nog op mijn scherm dat er een beller is. Nou, dat is natuurlijk altijd leuker. Oké, okay, het ja. is een gedichtje van mezelf. Ja. Voor een vriendin gemaakt, op het, ja, net voor overlijden. Ja. Oh, ik heb niet de radio uitgezet, is dat erg? Nou, ja. dat weet ik niet. Nee, ik geloof het niet. Nou, okay. Als we uh, geen enge geluiden horen, zal het wel meevallen. Uh, okay. We hebben nog 1 minuut 40. Ja. dus... Uh, okay. ja. Spiegels van de ziel. In jouw ogen... Zie ik wat een ziel aan leven geeft. In de horizon als eindeloze diepe cirkel. Die wijkt nu dag bij dag. Halfweg mijn ongeweten ruimte staar jij. Nog bereikt je stem het hier. Gebroken zwak zoals je uitgeputte handen. het lijf wanhopig schermend op het front. Weg wil jij, je geeft je over. Niets dat jou tegenhoudt. Het niets zuigt vacuüm en trekt je van ons los. De laatste commentaren gooi je aards bestaan. Je open vragen fladderen dicht bij het geheim. Ik bid voor je glimlach laatste groet. Dank je wel. Heb je dat voor een speciaal iemand gemaakt? Ja, inderdaad. Het is... Uh voor een vriendin geweest, ja, ongeveer tien jaar geleden. In is wel Die, um, ja, je zag echt dat de ogen al gebroken waren. Ja, uh, ja twee dagen voor de overlijden al. Ja. En uh, ja, dus dat heb ik probeerd te beschrijven. Dus gewoon ja. echt half weg, zeg maar, ja. uh, in haar ja. ogen al. Dank je wel. Dank je wel daarvoor, Carla Muller. Ik dank alle bellers, alle dichters... die mij door dit uur hebben heen geholpen. Uh, het was mooi...